op deze zondag vandaag gaan wij met veel plezier met grote stappen door Jazzland zoals we dat vaker doen aan de keuze van de plaatjes eh, valt niet te tornen we zijn niet verder gekomen dan het eerste hoekje van de platenkast en daar lag alweer zoveel moois en dat was wel weer inspirerend genoeg om er hopelijk een uiterst interessant programma van te maken wij, dat is uh, aan de ondergetekende Peter den Boer die de plaatjes gekozen heeft. En Roy Haldeman die zijn verkundigende vak machine stopt en ons begeleidt de komende twee uur. We hebben weer een breed spectrum. Blues, mambo, grote jongens, onbekende pareltjes, jazz van Hollandse bodem, Duitse Franse muziek En natuurlijk allerlei stijlen. Voor elk wat wils zou ik zeggen. Daar begonnen we al mee met Madeleine Perrou. En daar laten we nu iets van horen. Een mooi duo dat jarenlang heel goed heeft uh, gemuziceerd. en waar gelukkig heel veel platen van zijn. Stan Getz met Giao Gilberto. en het nummer Para Muchacar. Desilusão foi tudo que ficou, ficou, pra machucar meu coração. Sabia meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Ik ben blij dat ik hier niet mag naartoe gaan. Ik ben blij dat ik De niet mag naartoe gaan. Ben Webster. Een nummer geschreven door, gespeeld door Ben Webster. En geschreven door Duke Ellington. Grappig is dat Webster uh, altijd genoemd wordt. Als een van de drie grote uh, voorbeelden. Samen met Coleman Hawkins en Lester Young op de tenor. En dat zijn uh, carrière begon bij Duke Ellington. Waar hij dit nummer van speelde. En dat hij na een, een jaar of drie bij Ellington ongelofelijke ruzie kreeg, de band in de boze bui verliet en voor zichzelf begon en daar heel groot mee werd hij heeft het laatste deel van zijn leven afwisselend in Denemarken en Nederland gewoond en daar is hij ook overleden in Nederland en dit was een uh, trio met de Deen Niels Pedersen op de bas we gaan vandaag van alles wat doen had ik al verteld, trio plus is een uh, plus met dubbel zet is een trio, een Nederlands trio dat uh, heeft bestaan en dat leuke stukken heeft opgenomen, uh, waaronder een grappig stukje klassiek dat ze omgezet hebben naar hun trio muziek. En dat is een uh, gebaseerd op een stuk klassiek stuk van Carl Philipp Emanuel Bach: Solfeggio. Dat was uh, Diana Washington, die we natuurlijk alleen maar kennen van het grijsgedraaide What a Difference a Day Makes. Maar zij heeft natuurlijk heel veel prachtige andere dingen gedaan, zoals dit gevoelige My Song. Ik wil nu nog een stukje van haar laten horen. En om te laten luisteren, om u onder te dompelen in de wijze waarop zij dat doet. Het is een bekend nummer, maar het is wel aardig om te horen hoe zij dat nou brengt. En dat is het nummer Pennies from Heaven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 Een bestseller En evergreen Geschreven door Cannonball Adderley Gespeeld door Mil Jackson De man van het wereldberoemde uh, Ja, weet het ook alweer Wereldberoemde <laughs> kwartet Maar nu speelend met de trio van uh, Oscar Peterson Want Hij was natuurlijk Mil Jackson De, de ziel van Modern Jazz Quartet Wij stappen over van deze Quartetmuziek naar het geweld, nou, het gepaste geweld op dit uur van Pérez Prado y su Orquestra met het nummer Perfidia. C'est là que je viens retrouver mon âme Toute ma flamme, tout mon bonheur Quand je revois ma petite église Où les mariages allaient gaiement Quand je revois ma vieille maison grise Où même la brise parle d'entendre, Elle me raconte comme autrefois de jolis contes aux jours passé Je vous revois Un rendez-vous Une musique Des yeux rieurs Tout un roman Tout un roman D'amour poétique et, et pathétique Mais une montante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 Le joli conte, au jour passé, je vous revois, un rendez-vous, une musique, des een rires, tout un moment, tout un roman, la bourbon est éthique, et pathétique, Ménile Montand, een nummer van Charles René, ik denk dat veel mensen dat herkend hebben. Gespeeld door het orkest van Jacques Doudel. Jacques Doudel, een saxofonist uit Frankrijk en een handige orkestleider. Als je het hebt over jazzmuzikanten -muzikant, en orkesten... dan denken we vaak aan concertzalen of rokerige onderkomens. Maar als ik kijk wat meneer Jacques Doudel de komende maand... allemaal gaat uitspoken op muzikaal gebied... waar hij gaat optreden, dan zien wij dat hij in, op allerlei plekken in Frankrijk speelt. In, het, uh, in een sportcafé. Uh, in de wijnbar. Ergens anders in de auberge de la Tuilerie. Uh, in een kerk. In een concertzaal. Een gospelconcert. Nou van alles en nog wat dus op allerlei plekken wordt de mooiste muziek gemaakt. Zo ook ooit door Ramsey Lewis in een uh, jazzkelder dit is een live opname. En uh, het bijzondere is dat hij daar begeleid wordt door uh, uh, een bassist die dan in dit nummer cello speelt en daar mooi op soleert. En het is het nummer de Tennessee Waltz. <applaus> Die young geen bas speelt Maar cello En als je het einde van het nummer hoort Dan realiseer je niet dat het maar een gewoon trio is Dat zoveel uh, mooie dingen doet um, Ik wil nog een stukje laten horen van Ramsey Lewis Die inmiddels uh, 76 is 80 albums gemaakt heeft En die we allemaal denken kennen uit de jaren 60, 70 Waar hij ineens in de, in de populaire Top 10 verscheen met stukken, allemaal popstukken die uh, in, in, in jazzstijl werden gespeeld. We blijven even hier in de jazzwereld, maar dan de Zuid-Amerikaanse wereld. Een nummer van Joe Beam, gaan we naar luisteren. Daar horen we heel luid en duidelijk het uh, strakke ritme van de drummer Red Holt. En het nummer heet Felicidade. Felicidade van Grobim Gespeeld door Ramsey Lewis. En zoals hij dat met al de nummers doet. Keurig verpakt en altijd heel mooi beëindigd. Over beëindigen gesproken. Wij gaan het eerste uur beëindigen. Van Jazz op ZFM. En we komen natuurlijk na de klok. En na het nieuws komen we graag bij u terug. Wie zijn wij? Roy Halderman aan de techniek. Peter den Boer aan de plaatjes. En wij gaan nu afscheid nemen van het eerste uur. Met I only have eyes for you gespeeld door Scott Wood en zijn orchestra. Dancing cheek to cheek Heaven, I'm in heaven And the cares that hang around me through the week Seem to vanish like a gambler's lucky streak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 But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek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 opgeroepen om vandaag niet te stemmen op een van de twee grote partijen, niet op die van premier Zapatero en ook niet op de grootste rechtse partij, de Partido Popular. De afgelopen nacht heeft de politie op de A9 in Noord-Holland bij een alcoholcontrole 43 mensen aangehouden. De politie controleerde zo'n 4500 bestuurders, dat waren er onverwacht veel, er ontstond daardoor enige tijd een file in de richting Alkmaar. Aan de controle werkten ongeveer 90 politiemensen mee van drie korpsen. Op IJsland is de vulkaan Grimsvutten op uitgebarsten. Boven de vulkaan hangt een witte pluim van 15 kilometer hoog. Het is waarschijnlijk stoom. De vulkaan ligt onder de grootste gletsjer van het eiland. De IJslandse luchtverkeersleiding leidt vliegtuigen om het zuiden van de vulkaan. Geologen verwachten geen grote aswolk die het vliegverkeer zal hinderen. Vorig jaar gebeurde dat wel toen een andere vulkaan op IJsland grote hoeveelheden as uitstoten. De Grimsvutten was zeven jaar niet actief geweest. Het weer vanuit het westen opklaringen, in het oosten nog wat regen en onweersbuien. Het wordt maximaal...